4 uur aan ook met het NOS-journaal. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn 1500 mappen met geheime documenten uit de tijd van een militaire dictatuur gevonden. De mappen lagen in de kelders van het hoofdkwartier van de luchtmacht. Het gaat onder meer om verslagen van bijeenkomsten en een zwarte lijst van artiesten en kunstenaars. die werden gezien als tegenstanders van het regime. Onder wie zangeres Mercedes Sosa, schrijver Julio Cortázar en acteur Héctor Alterio. Onderzocht wordt of de documenten gebruikt kunnen worden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 omdat de noodaggregaten dichtbij staan... werden voorzorgsmaatregelen getroffen voor een evacuatie. De brand, waarbij veel rook vrijkwam, werd snel geblust. De elektriciteitsvoorziening is niet onderbroken geweest. Oorzaak van de brand is niet bekend. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder opklaringen... en het is koud, lokaal 3 graden, en kans op vorst aan de grond. De dag begint met zon, maar vanuit Zeeland gaat het weer regenen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Het Marten Dallinga. Welkom terug bij dit nacht van 5 november. Het is twee over vier en uh, dit uur praten we verder over het doen van vrijwilligerswerk. Ja, waarom doen we het nou eigenlijk? Uh, daar hebben we het over vannacht. En uh, een vraag die we ook willen beantwoorden dit uur is... hoe staat het nou eigenlijk met onze participatiesamenleving? Bestaat die nou al of niet? Uh, nou ja, als je kijkt naar hoeveel mensen vrijwilligerswerk doen, dan zou je zeggen ja. Uh, we gaan erover uh, praten met hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs en ook met Mark Molenaar. Hij is werkzaam bij de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Wat doet u voor vrijwilligerswerk of doet u helemaal niks wat dit betreft? En waarom dan niet? Wat voor vrijwilligerswerk zou u misschien willen doen? U kunt het ons laten weten. U kunt bellen naar het gratis nummer 0800 1121 of een mailtje sturen. Dat kan ook. nacht@eo.nl En op Twitter kunt u reageren met de hashtag dit is de nacht. Oh. <lacht> maar wat zullen we zullen het doorgeven? Gaat ze eigenlijk nog wat meer uh, uitjes moeten regelen voor de ouderen. Ja, zeker graag. De razendsnelle keer. En de nog snellere goor. Ik heb een boek geschreven, Lusie hè? Ja, dat loopt wel goed. <lacht> hebben even geen cent te maken. Ja. Lachen, hè? Ja, ik vind het fenomenaal <tus> dat die twee mannen bezig zijn met die dag. Joling en zegt. Gordon. Het JL4-programma waarin zij vrijwilligerswerk doen. Gaan met oudjes op stap. Ja, we kunnen niet alles uitzenden hier hè, bij de EO. Dat is normaal nee, zo. Ja. Maar ik vind het fenomenaal om ze wezen te zien. zo heel is plat soms. Ja, dat, dat is het absoluut. Ja. Ik, ik had ook begrepen dat, uh, dat uh, het Nederlands ouderenfonds overstroomd wordt met mensen die ja. graag vrijwilligerswerk willen doen bij. Oh, ze. Ja. ja, ik heb ook weer zoiets gehoord uit de geruchten dat het per ja. aflevering drie, vierduizend mensen zich aanmelden. Dus het is wel ja. een manier om uh, uh, helder te maken, uh, uh, dat het heel ja. leuk kan zijn. Ik heb, nou, niet alleen dat het heel leuk kan zijn. Maar wat, wat belangrijk is met vrijwilligerswerk, als je wilt dat het beklijft. Het is een mooi onderzoek naar, naar eh, maatschappelijke stage in Amerika. Wat laat zien dat als je wilt dat de ervaring beklijft, dan moet je hem niet omschrijven als het is gewoon leuk om met ouderen wat te doen. Maar moet je hem omschrijven als van er is echt, echt fundamentele onrechtvaardigheid. Als je in een rolstoel zit, als je oud bent en je hebt pech, kom je nooit meer buiten, kom je nooit meer in blijdop. op. En daar gaan we wat aan doen. Als je omschrijft van, oh, de zon schijnt, we gaan een leuke dag in blijdop op hebben dan beklijft het niet. Dus het is echt belangrijk om het normatief te framen... als, als het oplossen van sociale onrechtvaardigheid. Dus het, het nut moet heel uh, duidelijk worden gemaakt voor de vrijwilliger? Nou, nog een, nog een gaatje dieper. De, de noodzaak. Nuts, je, niet nut, niet alleen de noodzaak. Maar De noodzaak is nog, nog een gaatje Omdat dieper. Omdat als jij niet als vrijwilliger op die dinsdag naar die mevrouw gaat om haar mee te nemen naar Blijdorp... dan blijft ze thuis zitten. Dan blijft ze thuis zitten. En dat is onrechtvaardig. Dat is niet de bedoeling van, et cetera, et cetera. Ja. Hierbij gaat het natuurlijk wel bij maatschappelijke stage... echt om de gedachte is dat we jongeren gaan aanleren... dat dit erbij het leven hoort. Het is natuurlijk niet zeg maar iets wat je nodig hebt... met mensen die iedere week dag in dag uit ergens vrijwilligerswerk komen doen... want daar zit deze connectie waarschijnlijk mm -hmm. al in... Maar het is interessant als je dus wil dat die, dat die ervaring leidt die ervaring leidt tot een groter verband. Dan moet je hem ook durven te omschrijven als bittere noodzaak. Als het hoort erbij als mensen het is heel maken wat gebroken is. En meer van dat soort termen. Nou, en, ik, vond, en, ik vond die mevrouw die, die, die met die honden opvangt. Dat was heel duidelijk. Bedoel, is heel duidelijk. Ja. Heel duidelijk hadden, dat voelde een bittere noodzaak om die honden op te vangen. Want anders... En het ging dus niet om honden een leuke dag verzorgen... maar echt om, het is gewoon onrechtvaardig... wat er met die honden gebeurd. Ja, en daar kan ik wat Ja, en doen. ik kan iets betekenen. Ja. Ja. En dan kan ja, je in, in, in, in de religieuze termen met maar, maar daar moet het in. Ik vraag me wel af hoe je, dan, hoe je dat ziet dan bijvoorbeeld... met mensen die zich bezighouden met vrijwilligerswerk in de natuur. He, wat, hoe je daar die noodzaak dan... Uh... Nou ja, als het gaat om, om, om het boom omhakken... weet ik ook niet precies, maar daar zijn... Daar zijn, daar zijn <laughs> Afgelopen zaterdag nog, hè, de natuurwerkdag. Nou ja. ja, heel, heel nooit, mooi nooit voorbeeld. Nooit nog zoveel mensen aan meegemaakt. Het, het interessante is, als je praat met, met, met, met uh, uh, vrijwilligers, bij een hockeyvereniging enzovoort... ...praat ze echt over van, ja, ik wil gewoon dat kinderen dat plezier kunnen ervaren. Ja, kinderen moeten ja. kunnen sporten. Kinderen moeten kunnen sporten. Maar ja, goed, zo kan ik me ook wel voorstellen dat als je, als je een natuurgebied verloren ja. ziet gaan... ...dat je zegt, van, ja, dat moet behouden blijven. Ja. ja. Het is gewoon erfgoed. Er moet, er moet, er, ik heb daar dat al de, er mensen van de schepping kunnen, van kunnen, kunnen blijven genieten. Op, ja, voor alles en nog wat. Ja. Zijn dat soort termen die mensen gebruiken. Ja. Ja. Uh, uh, Lucas Meijs, uh, hoogleraar, dus uh, vrijwilligerswerk. Uh, je had het net heel eventjes over de maatschappelijke stage. Dat uh, haalde je aan. Uh, werkt dat? In de zin van, gaan mensen daardoor in een later stadium... na die maatschappelijke stage ook vaker vrijwilligerswerk doen? Nou, daar heb ik wel grote twijfels over of je dat nou echt gigantisch terug gaat vinden. Omdat we in Nederland al zo'n ontzettend hoog percentage hebben. 43 procent. Daarom. Dus we gaan dat niet echt via de maatschappelijke stage over zoveel jaar omhoog krikken naar 52 procent of zoiets dergelijks. Maar is het toch nuttig? Of misschien wel noodzakelijk? Het is noodzakelijk. absoluut nuttig, omdat wat je nodig hebt, de grote voorspellen van het doen van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld na pensioen, is dat je voor je pensioen vrijwilligerswerk hebt gedaan. Mm -hmm. Nou, ik en eigenlijk ik het ook... is het echt die ervaring die je nodig hebt... rondom die 16, 17, 18, 19 moet je ermee kennis maken. Dus ja, omdat maar, maar, maar je... het automatisme van mensen terechtkomen in vrijwilligerswerk... door het ontbreken van allerlei sociale verbanden anders is geworden... is het echt belangrijk dat je dit soort momenten hebt. We hebben het er ook over gehad dat het belangrijk is dat je gemotiveerd bent hè, om het te doen. Ja, Dat is misschien wel in sommige gevallen de vraag... als het gaat om deze jongeren die die stage moeten doen. Moeten doen. Ja, nou, dus daar, daar is wel ja, onderzoek is het, naar gedaan, toch? Ja, ja, ja, ja. Hoe zit dat? Nou, meestal zeggen ze van... ik had er helemaal geen zin in, het was hartstikke leuk... ik ga het nooit meer doen. <laughs> dat is een beetje de, de zin die bewijs blijven hangen. Maar weten Daarna we ook doen al ze wel of dat inderdaad wat. zo is? Nee, oh, die, de, de, de, de jongeren doen ongeveer evenveel vrijwilligerswerk als, als ouderen. Dat is echt maar is dat veranderd weer, de, door die maatschappelijke stage? Nee, is niet de veranderd door de nee, maatschappelijke stage. Okay. Maar daarvoor gaat hij ook echt gewoon... Uh, um, is hij te klein, om het even zo te zeggen. Ja.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 En you were my friend. Ernst, goeienacht. Ja, goeiemorgen, goeiedag. Hoe zullen we het noemen? Jij ja, bent heel technisch, heb... hè? Nou ja, ik heb twee rechterhanden, handen, gelukkig. <laughs> Want je bent uh, hulptechnische alleen... hulp dienst? Ja, alleen ik De ben er Ik uh, acuut mee opgehaald. Oh, waarom? Uh, het was zo dat de bewoners van een, een zorginstelling... ...die konden bij de receptie konden ze een briefje invullen van... Uh, ...mijn lampje is kapot, misschien een tijdje uh, ...mijn tafel die bot. En dan kwam ik uh, twee keer in de week. En nou, dan haal ik dat badje leeg. En dan op een gegeven moment uh, kwamen de mensen vragen... Van ...waarom zijn jouw onderdelen zo duur, hè? het lampje zo duur... En toen bleek dus dat ze, als ik dan een lampje ging vervangen, dan vroeg die instelling daar dus bij de bewoner gewoon 7,5 euro voor. Ho, ho, ho, ho. Dat is heftig. Hé, hey, gelijk. <laughs> dat was... Dat is uh, bedoel ik. <laughs> dat was Lucas. Dan had ik hier zelf een klussenbedrijf begonnen. Ja. Jij deed dat echt voor niks en zij moesten ervoor betalen. Ja. Ja. En dat hadden ze jou dus ja, niet dat... verteld? Die mensen van het verpleegde uh, dat het zo werkte? Nou, ze hebben zelfs mensen uh, gesaneerd daardoor, dus functies uh, van de technische dienst weggeschreven, omdat uh, er waren nog meer uh, vrijwilligers. Ja, ja. En op een gegeven moment waren we met uh, drie vrijwilligers en uh, één hoofdtechnische dienst. Ja, dat is een slimme manier om uh, te bezuinigen, zullen we maar zeggen. Een slinkse manier om te bezuinigen, ja. ja. Maar het kwam uit. Nou ja, en daar kwam ik achter, ja. En, en dat vond ik gewoon zo jammer. Dus ik heb direct tegen de directie gezegd van nou, uh, ik hang mijn gereedschaptas uh, neem ik mee naar huis en uh, tot ooit. En ernstig? Uh, betekent dit dan ook dat je helemaal klaar bent met vrijwilligerswerk? Nee hoor, nee. Ik zit uh, bij het, de, de turnenvereniging van, uh, van mijn dochter en bij de zienschapvereniging van mijn zoon. Dus ik ben al druk genoeg. Ja, maar zou je misschien in de toekomst. Kun je je voorstellen dat je ooit nog eens uh, vrijwilligerswerk gaat doen. in een verpleeghuis weer? Of niet? Uh, misschien wel. Okay. Miss misschien wel. Alleen dan wil ik wel van tevoren echt. Uh, ja, de zekerheid hebben dat, dat er niet over mijn rug heen uh, banen verdwijnen. Uh, en inkomsten ja. worden gegenereerd. Dus je bent wel kritischer geworden. Ik ben wel wat kritischer geworden, ja. Want de mensen. De bewoners, die gaan jou aankijken van, ja maar jij bent toch vrijwilliger hier? Ja, en... ja, ja, ja, ja, En e dat vond ik, uh, ja, vond ik best jammer. Tot slot nog even, je bent onderweg, waar naartoe? Uh, ik ben nu uh, in Amsterdam. Want je bent aan het werk Weet vannacht? Ik ben vannacht aan het werk, ja, daar kon ik altijd heel leuk combineren. Dan om, ben ik meestal om tien uur ben ik klaar en dan, uh, ja, dan heb ik eigenlijk nog een beetje de middag om, uh, ah. ja, om andere dingen te doen. Wat voor werk doe je? Vraagwagenchauffeur. Oké, okay. succes. Oké, okay, bedankt, bedankt. voor je verhaal, Ernst. Herbert, goedenacht. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij hebt uh, uh, ook vrijwilligerswerk gedaan. Ja, ik doe het nog. Maar. Ja, je het, doet het, het nog. Maar vrijwilligerswerk wat mij het, uh, het, het meest, meest uh, bezig hield en uh, wat mijn hart had, dat was de coördinatie van de voedselbank hier in Eindhoven. De coördinatie de... van de voedselbank. Ja, ik bedoel, als jij 150 mensen uh, elke donderdag om ja. voedsel te halen. Het lijkt me een flinke dat, klus. En dat was heel veel werk. Ja. Maar dat is tegenwoordig is het allemaal veel groter. Zijn er meer verdeelpunten gekomen Er zijn er meer coördinatoren. Maar ik ben ermee begonnen en het liep maar op en dat liep maar op. Maar goed. Maar wat ik eigenlijk zeggen wilde is dat uh, ik heb toen, voordat ik daarmee begon ben ik tegen het boekje van Lucas Meijs aangelopen. Dat, heet, Kijk eens aan. dat was een dissertatie. Uh, management van vrijwilligersorganisaties. Wel mooi. Heel uh, geweldig. Mooi boekje. En dank daarvoor, uh, Lucas. Geen dank. Um, maar het... Uh, bedoel, hoef, er alle, uh, ik hoef jou niet te vertellen wat er in het boekje staat. Natuurlijk, <lacht> maar Er worden grote, <lacht> en, kleine, grote en kleine organisaties worden daarin behandeld... Ja. Maar wat mij opgevallen is en wat ik mij zeer te harte genomen heb... Uh, toen ik daar de coördinatie deed van de Voedselbank is... de hiërarchie staat op z'n kop. Hè? De medewerkers van, uh, in, in de vrijwilligerswerk, die, die zijn de baas. En als jij denkt dat jij als manager uh, iets te vertellen hebt... dat is helemaal niet zo. Ja, ja. Het is precies Gewoon. andersom. Precies andersom. precies. Uh, dat, de vorige bellen, die bewijst dat ook... Ja. Die man beviel er er hem iets niet. En hij heeft helemaal, helemaal gelijk natuurlijk. Maar er bevalt hem iets niet. En dan leg je het, dan leg je het neer. Dan ja. zeg je: jongen, bekijk het even. Als je op de boel wil belazeren, dan niet over mijn rug. Dat is natuurlijk wel een nou, extreem dat geval. Is... He? Dat is natuurlijk wel een extreem geval. Ja, dat is een ja. extreem geval. Maar, maar, waar, maar waar leidde dat toe? Uh, waar leidde dat tot uh, bij jou uh, in, bij de voedselbank? Dat, dat, dat, vrijwilligers... dat je de medewerkers niet weglopen. Ja. Die gingen alleen maar weg als ze doodgingen of als ze in de verzorging terechtkwamen. <lacht> ja, ja, anders bleven ze. Ja. En, dat, uh, ik, en, en dat mensen het allemaal fijn vinden. En ook de cliënten, die vinden de sfeer daar ook plezierig en zo. Dat uh, gaat heel erg goed. Ja. Trouwens, ik heb dat in m in m uh, in toen ik nog werkte, want ik ben 75, ik ben al gepensioneerd mm. natuurlijk. Maar in mijn werk deed ik dat eigenlijk ook zo hoor. ...dat uh, de medewerkers die, uh, die, die bepaalden hoe het werk gebeurde. Ik gaf er wel wat leiding aan, maar uh, en ik, als het me nou te gek werd... ...dan zei ik, jongens, maar dat gaat zo niet. Dat moeten we zo niet doen, want hier en daarom. Maar uh, voor de rest, uh, hoe ze hun werk in wilden delen... ...en wat ze allemaal wilden doen, dat mochten ze zelf bepalen. Die waren verstandig genoeg. Tot slot nog eventjes, Herbert. Je hebt dus een ja. boek gelezen van Lucas Meijs over vrijwilligerswerk. Waar heb je het meest aan gehad uit het boek? Uh, juist uit, uit dat feit dat, uh, dat je in al die vrijwilligersorganisaties merkt en dat het alleen maar blijft werken wanneer uh, de hiërarchie op zijn kop staat en het ook en daar ook het management zich dat ook aantrekt ja, ja dat, dat is belangrijk niet de, de, de, de, de basis denken van uh, dat doen want die mensen die die zitten nou hier ook in de voedselbank ik ben er ook uitgesmeten hè, op een gegeven moment ja. Omdat uh, het werd zo groot en ik wilde niet boven in de organisatie kruipen. Dat ik wilde met de mensen om blijven gaan. Ja. ja, dan kruipen de mensen boven je. Om het zo maar eens te zeggen. En die gaan dan allerlei dingen proberen te bepalen. Nou. En dat, uh, dat weet ik niet. Ik zeg luister eens eventjes. Ik coördineer hier dit, dit verdeelpunt. En als je niet zint dan... Uh, dan vertrek ik. Nou, ze hebben me eruit gegooid. Nee, vertrekken, okay. ik vertrekte dat. Dat heb ik nooit gewild. Omdat ik, ja, je gaat van die mensen houden. Ten eerste... Uh, is de, de, de onderkant van de samenleving komt daar... om het maar even zo te zeggen. De mensen die het minst makkelijk hebben... die, die komen op zijn voedselbank. En dat zijn mensen die zitten niet in mijn... Uh, kennissenkring. Dus ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Ja. En... Uh, ja, ik ben er wel door veranderd hoor, dat moet ik zeggen. Ja, op welke manier? En, hè? Nou, die je anders tegen, tegen de mensheid aan gaat kijken en anders gaat tegen de politiek aan gaat kijken. Dus, er zijn toch mensen die in de Tweede Kamer die toch dingen ding te kwaken dat ik zeg van, nou nou, je moet eens een keertje in het leven komen. Kom eens een keertje op de voedselbank kijken, misschien dat je er dan iets van snapt. Herbert, mag ik een ja. vraag stellen? Ja, hoe, hoe kunnen we nou zorgen dat het dat, dat dat gevoel van waarom dit noodzakelijk is... dat mensen dat, dat krijgen in dat vrijwilligerswerk? Want ik zie hetzelfde, als ik jou goed begrijp... de rationalisering die soms optreedt betekent dat je die ervaring minder hebt. Kan je er iets over zeggen? Hoe, hoe kan je nou... Wat, wat is de vraag precies nog eens? Hoe, hoe kan je nou zorgen dat mensen in hun vrijwilligerswerk... echt merken dat die noodzaken bijhoort? dat hij nou de noodzaak bij het werk hoort. Ja, zeg maar dat, dat, dat gevoel van zo'n voedselbank, dat het echt nodig is. Als je andere mensen tegenkomt, hoe, hoe breng je dat over? Ja, hoe vertel jij mensen in jouw omgeving dat je zegt, zonder die voedselbank zijn het dus gewoon ja. echt mensen die gewoon honger hebben, die gewoon niet ja. aan hun eten komen, zoiets? Ja. Oh <laughs> nou ja. Uh, hoe ik dat, ik, ik geen mensen hè, voor, voor de voedselbank om daar te gaan werken. Dat snap ik. Wat nou, wat je wel eigen ervaring is. Wat nou wat wel gebeurt is dat uh, als dan, uh, als mensen merken, als ik in een, in een niet al te groot gezelschap ben, mensen merken dat ik daar gewerkt heb, dus nu, dan uh, vragen ze wel door van uh, hoe kom je er nou bij? En uh, ja, en het zijn natuurlijk, als je er zeven jaar gedaan hebt, dan heb je natuurlijk uh, tassen vol uh, anekdotes. En, en, en daarmee uh, krijgen de mensen toch veel meer gevoel voor. Uh, en dan gaan ze vragen, wat voor mensen zijn dat nou die daar komen? En ze Ja, uh, een kwart van de mensen, uh, dat zijn toch eigenlijk psychiatrisch gevallen. Mm -hmm. Mensen die, als je het goed beschouwt, uh, waar toch voor gezorgd zou moeten worden... ...omdat ze niet alleen in het leven kunnen staan. Nou, die lopen dan toch maar rond. Al of niet uh, vrijwillig lopen ze rond... Uh, dan is er een kwart tot een derde. Dat zijn mensen die kunnen gewoon... die zijn wel goed, die zijn weer wel psychisch wel goed... maar die kunnen gewoon hun leven niet organiseren. Die zijn eigenlijk uh, goed beschouwd in onze maatschappij... zijn het allemaal verbeterd. En, en, en, en nog eventjes aan Herbert, zodat ja? ik je onderbreek... waarom is het dan zo ontzettend belangrijk... om dan iets voor die mensen te doen? Oh, maar dat. Maar ik heb een hele andere motivatie, hè? Die zal ik zeggen... Uh, wij hadden een predikant in, in de kerk. En ik kom op het ogenblik niet zoveel meer, maar toen kwam ik zeker elke zondag in de kerk. Ik werkte ook in de diaconie, daar kwam er ook nog bij, natuurlijk. En die zei van uh, godsdienst oefenen, dat doe je in de kerk. En God dienen, dat doe je op straat. Nou, dat was voor mij voldoende. Dat was ja. mijn motivatie. Ook oh, ja. juist. Toen voelde jij je geroepen. Ja, nee, ik heb het echt een roeping gevoeld, ja. Ik ja, zeker ja. een roeping gevoeld. Maar dat, dat moet iedereen, iedereen op zijn eigen manier doen. Hè? Er zijn mensen al die mensen die, dat, die bij zijn voedselbank werken, die voelen zich links of rechts uh, geroepen. Ja, en in jouw geval heeft het, het doen, geloof zonder dus... dat ze het kunnen definiëren. Ik kan dat toevallig, maar... Ja, en in jouw geval heeft het geloof dus een belangrijke rol gespeeld. Uh, ja. Ja. ja. Zoals bij meer uh, mensen uh, vertelde uh, Lucas net al. Herbert, hartelijk dank. Tot je dingen gaan we weer naar de muziek. Ewout, Ewout Kieft. Hallo. goedenacht nog, nogmaals. Jij zingt in het Nederlands en uh, dat doet niet uh, zoveel. Nee, dat klopt. Ja. Hoe komt dat? <laughs> Waarom doe jij het wel? Ja, goede vraag. Uh, t, uh, ik mis toch uh, steeds... Ik, ik ben dat gaan missen bij, bij alle, alle Nederlandse bandjes... Uh, die soms fantastisch zijn, maar... maar uh, dat, dat, dat ze toch in het Engels zingen, dat, dat, dat, dat, uh, dan mis je toch het persoonlijke... wat, wat, wat volgens mij muziek uh, uh, juist zo belangrijk is. Ik vind het echt een mis in Nederland. Nou, hoezo mis je dan het persoonlijke? Wat bedoel je dan? Nou, het, zijn va het, het is vaak een beetje geposeerd. Het, het, klinkt, het klinkt een beetje zoals een, een rock'n'roll-bandje uit uh, een buitenwijk van Londen. Het is, uh, het is allemaal hartstikke goed, net maar, echt. Maar, maar het is, Engelse uh, teksten kunnen toch ook uh, heel persoonlijk zijn... En... Ja. Het kan toch dezelfde lading hebben als jouw Nederlandstalige talige teksten? Ja, klopt. Ik vind ook helemaal niet dat het afgeschaft moet worden. Maar ik vind, ik vind het, ik hou er meer van. Uh, het, het, het is ook veel moeilijker. Maar het is, uh, het is denk ik wel. Wat is moeilijker? In het Nederlands liedje schrijven. Ja? Ik deed vroeger zelf ook in het Engels. Dus, dus als je maar vijf jaar geleden had gesproken. dan klinkt het al snel had, had goed. Zeg, had ik precies wat jij uh, zei gezegd. Zo van, nou ja, in het Engels kun je toch ook gewoon persoonlijk. Want zijn? dan klinkt het, het al snel goed. Of ja, sneller klinkt, goed. Ja, in het Engels. Engels is een ritmische taal. Heeft zachtere klanken. Geen A's. En, en g, g is inderdaad een probleem. Ja. Heel veel klanken zijn een probleem. Probeer je ook te ontwijken trouwens? Nee, ik probeer niet te klanken. Te, nou ja, als ik schrijf meer op een intuïtieve manier... heb ik, heb ik soms het idee... van meer, meer eh of eu... of weet ik veel... omdat dat muzikaal lijkt te kloppen of zo. Ja. Maar, uh, maar ik ga geen uh, a's ontwijken... omdat ik... Uh, nee, dan moet je het gewoon mooi zingen. Ja. Dat is... Uh, dat is uh... Mijn, mijn dochters zijn het trouwens helemaal niet je eens. Hè? Want die kunnen gewoon als ze radio luisteren... en er komt een Nederlands nummer voorbij. Dan zie je ze, 5 en 7 zijn ze. Ja. Dan, zie, dan zie je die gezichten opklaren. En dan weten ze eindelijk dat al die liedjes over de liefde gaan. Maar ja, op, hoe is hun Engels? <laughs> ja, vijf en zeven, wat denk je? Ja, ja precies. <laughs> ja. Ik bedoel... Uh, oh, ja, dat, dat, goed of niet? Ik kan me best voorstellen dat het behoorlijk goed is. Nou, op, op, op, op je zevende uh, begin je kleine woordjes te leren... maar okay. houd het op. Ja, hey, maar even ik... een andere vraag. Als jij zoveel ja. met talen hebt... ja. Misschien is het dan uh, zou je dan wel iets met taal willen doen. Dan vraag ik jou om iets met taal te doen als vrijwilliger. Hey, ik ga even koffie drinken. Oh. Ja, ja. Dus, uh, ja. Uh, dat... Uh, even napraten zo? Dat, uh, ik zou het hier nu aftippen hoor. Ja, dit is dus Mark Molenaar en die uh, doet vrijwilligerswerk zelf ook. Hij werkt voor een organisatie die vrijwilligersorganisaties ondersteunt. Maar uh, doet zelf ook vrijwilligerswerk dus. En houdt zich bezig met uh, taallessen voor mensen in Nederland, kan ik het zo zeggen. Ja, kort door de bocht, prima. Ja. Nou, het zou het wat zijn, Ewart. Ik moet kijken. Ik ben niet een goede lesgever, hoor. Dat weet ik van mezelf. Hey. Probeer je er nog even... Ja. Maar en nog heel even terugkomend op uh, het schrijven in het uh, Nederlands. Is het ja. dan toch dat het je moerstaal is? Dat het daardoor misschien ja. de luisteraar volgens jou dan sneller kan raken? Nou, ik weet niet of het de luisteraar sneller raakt. Dat, dat, dat, dat, dat staat er misschien los van. Maar ik denk wel dat, dat, uh, dat, uh, uh, dat het misschien nog wat ontwikkeld kan worden... wat er in hip hiphop nu Nederlandstalig gebeurt. Dat is veel uh, uh, spannender dan Engelstalige hiphop vind ik. Uh, en dat, dat merk je wel heel duidelijk. van, van Nederlandstalige hiphop is heel groot in Nederland. En ik denk dat als steeds meer mensen ook in popmuziek en in rock en roll en zo uh, uh, Nederlands gaan zingen en het niveau ook wat omhoog gaat, uh, dan, uh, ja. uh, da, dan, dan dat lijkt mij wel spannend en, en dan gebeurt er ook gewoon veel, veel meer, het hoeft uh, en misschien dan ook nummers die niet allemaal over de liefde gaan, uh, dat, uh, dat, dat dat lijkt me, ik vind het spannender. Moet je nog weer het liedje van uh, het meisje van de beste singer-songwriter, grote hit. Uh, ja, ja, van, van Maaike hoor. Dat ik je mis? Ja. Heb je toevallig het uh, laatste filmpje gezien van de VPRO waarin de hele tekst werd ontleed? Ik heb, ik heb een keer zo'n zo filmpje gezien. Ik weet niet of het van de VPRO was. Het nee, is een slechte tekst, is. tenminste als je het taalkundig gaat bekijken. Oh ja. Net oh. Dat als het Koningslied, zeg maar. Ja, nou ja, <laughs> ik kan het er niet ermee vergelijken. E, Daar ben, ben ik er niet mee eens. Ze moeten geen liedjesteksten gaan, gaan behandelen... alsof het een uh, alsof het proza is. is ja, maar moeten liedjesteksten, vind jij, taalkundig kloppen? Of maakt het niet zoveel uit? Nou, uh, uh, het hoeft niet dezelfde wetten te hebben als, als, als uh, een roman... Nee, nee, dat vind ik onzin. Dat het rijmt bijvoorbeeld, is belangrijk. Nou, op zich zouden juist liedjeschrijvers ook wel wat minder mogen rijmen. Dat, oh. dat vind ik een van de <laughs> dingen die nu wel heel erg streng zijn. Doe je dat nou, nooit? Ik probeer zo weinig mogelijk te rijmen, maar soms gebeurt het per ongeluk. Nou, ik ga het erin proberen te ontdekken in je volgende liedje, uh, ja, als je het ja, goed, goed. vindt. Okay. Wat ga je spelen? Uh, dit heet Straks. Straks, oké. Okay. Nou, dat doen we dus nu. En daarna praten we verder over uh, vrijwilligerswerk <laughs> nog heel eventjes. Ja, die is heel flauw, hè? En... Uh, zijn naam is dus Ewout Kieft. Hij speelt hier live in de Radio 1 studio met zijn gitaar. En verder helemaal niks. Kaal. Prachtig. Ja. Het is Ewout Kieft en straks. Als het weer beter is Vergeet je dit Op een dag zul je niks herinneren Van wat je hebt gedaan Hoe je met tegenzin Onder je deken ligt Hoe je meer Verlangt naar je met lege handen staan. Ze loopt nog acht jaar. Hoop dat je je omdraait. Aanmaakt, dat het weer is zoals de eerste dag elkaar onbezonnen. je vroeger voorwaar hield is er lang van doorgegaan. De strijd. Pas dan zul je weten wat je kwijt bent. Ewoud, Kieft en straks. Dankjewel. Aan de lijn is Johan. Goeten uit Ermelo. Goeiedag. Goeiedag, ja. Hallo. We hebben het over ja. vrijwilligerswerk. Nou, even over het vrijwilligerswerk. Uh, uh, uh, uh, het lijkt, het schijnt sympathiek, maar, maar werken is niet gratis. Want al het betaalde werk wordt uit de arbeidsmarkt gedrongen. gedrongen en, en op een gegeven moment moet iedereen gratis gaan werken. En in de winkel is er ook niks gratis. Wat bedoelt u dan precies te zeggen? Uh, nou ja, dat ik het een beetje zielig uh, vind. Dat de mensen... Uh, een vriend van mij doet het ook. Ik zal hem morgen zo zoveel aanspreken. Ja. Uh, ik vind het gewoon zielig uh, dat mensen van ik... Niks moeten werken. Kijk, uh, uh, dat het werk goedkoper moet worden, ben ik het helemaal mee eens. Daarom heeft Duitsland de laagste werkloosheid uh, van Europa en de wereld nu. En de laagste huizenprijs, hè, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, maar u zegt, uh, ja, werk daar moet je dan betaald voor krijgen? Sowieso? In de winkel moet ik ook alles betalen. Ja, maar betekent dat dan dat, dat u... Maar betekent het dan dat u eigenlijk tegen vrijwilligerswerk bent? Of begrijp ik het dan verkeerd? Uh, nou, ik vind het een vernedering. Ik vind het, het een minachting. Uh, uh, als een ander het doet, dan moet hij weten. Maar ik vind het toch ja eigenlijk een uh, vernedering. Een, uh, een minachting voor, uh, voor, voor je arbeidskracht. Laten we het zo zeggen. Dus, dus u persoonlijk u, u vindt het belangrijk om een financiële vergoeding te krijgen... voor het werk dat u doet? Ja. En het mag heus wel een beetje minder. Want kijk, als je te hoge lonen eist, dan krijg je nog meer werkloosheid. De, daarom heeft Duitsland de laagste werkloosheid. Hè, maar, omdat, maar wat uh, nou als. De, uh, mensen wat, wat goedkoper ja. werken en, en, en zo. Maar als ik heel even. Wat, wat nou als, als bijvoorbeeld uw buurvrouw. Hè, stel, u hebt een oudere buurvrouw. Als die nou zegt. Ja, gooi Johan, kan dan zou je mij misschien. Finance... Uh, oh, ik wel. heb mijn moeder ook eindeloos uh, zitten helpen. Het heeft wel heel veel tijd gekost. Maar goed. Ja, dus een beetje is oké. Okay, ik, ik, ik, uh, ik heb uh, ongeveer twee uur, uh, te, nou jarenlang, mijn moeder uh, uh, uh, gratis mantelzorg gegeven. Ja. Maar ja, dat heb ik gedaan omdat ze goed bij de hoofd was. Hè. Hè, ze was super intelligent. Hè. Als ze dement was, dan. Uh, dat ik niet gedaan. Hou me opgehouden, okay. maar. Uh, uh, kijk, als een ander het doet... Ach ja, dat moet hij dan maar weten. Maar... Ja, dat is helemaal helder. Johan, bedankt. Ja, maar ja, je, eh, je moet niet... Uh, uh... Iedereen vernederen door gratis te laten werken. Nee. Dat, dat, dat vind ik te erg. Ja, maar Lucas Meijs. Het uh... enige wat gaat, voor niets gaat de zon op en de radio. Oh ja, mijn broer die vindt nog dat de elektriciteit voor de radio hier te duur wordt. Nou, het moet toch langzamerhand niet gek gaan worden? Hartelijk dank. Lucas Meijs, zien sommige mensen dat inderdaad zo? Dat, dat vrijwilligerswerk. Zien andere mensen dat ook zo? Dat het een vernedering is? Vrijwilligerswerk doen? Ja, er zijn zeker wel hele groepen aan te wijzen die, die zeggen van... ja, wacht even, als je mij geen kans geeft tot betaald werk... en dan zegt van, dan moet je maar vrijwilligerswerk doen. Ja. Dat is een hele andere. We weten, dat als je, als je met mensen praat die een, die een beperking hebben... En die dan te horen krijgen van ja, werken kan je niet, maar wel vrijwilligerswerk. Ja, dat is behoorlijk vernederend. Ook voor de andere kant trouwens. Hè, dat als je Daarom... een, een, een, een, een, een vrijwilligerswerk organiseert, je hebt een bepaald product wat je met vrijwilligers neerzet. En dan, en dan krijg je van ja, je, je, je doet dat met mensen die niks anders kunnen. Alsof je voor vrijwilligerswerk mm -hmm. niks hoeft mm -hmm. te kunnen. Ja. Maar, dus... kijk, als, maar je kunt ook zeggen, en dat is ook een, een, een terechte. Vrijwilligerswerk is echt een ultieme keuze van mensen... om zonder enig uh, duidelijk gewin voor zichzelf iets voor anderen te doen. We ja. hebben vergeleken bij, bij betaald werk is vrijwilligerswerk een bepaalde vorm van bevrijding. Er zijn nou, genoeg mensen die het juist voor zelf. heel fijn vinden om te doen. Ja, en meneer heeft gelijk. Het is een beoordeling die je voor jezelf moet maken. En niet Uiteraard. iemand anders moet tegen jou zeggen... je mag geen vrijwilligerswerk doen of je moet vrijwilligerswerk moet doen. Het moet aan andere mensen. Nee. Johanna, uh, zij heeft ook de keuze gemaakt om vrijwilligerswerk te doen. Goedenacht. Hallo. Dag, u gaat rond met een kar. Ja, met uh, tijdschriften. Ja. Uh, tijdschriften over de natuur, de, de ja, libellen, margine, de roboblaatjes. En, uh, en waar doet u dat? Ik doe dat uh, in een ziekenhuis. En daar ben ik dan uh, klinisch gastvrouw. Mm -hmm. In mijn geval op de afdeling neurologie. En wat is de reden dat u dit doet? Uh, ja, dat komt uit mijn hart. <laughs> ik ben... Um, uh, ja, dat is natuurlijk alweer jaren terug. Uh, was ik medisch analist. Uh, dus dan ging ik uh, de mensen een beetje bloed afnemen. En verder uh, de hele dag alles onderzoeken. Um, um, en nu had ik het idee van, als ik zo'n werk ga doen... dan heb ik tenminste ook eens tijd voor de patiënten. Ja. Want ik merkte zo vaak dat ze uh, eigenlijk wel graag hun verhaal kwijt zouden willen. Maar ja, daar had je als analiste echt geen tijd voor. Dus toen ik met uh, pensioen ging... toen dacht ik, nou, ik ga vrijwilligerswerk doen. Mooi, en dat bevalt dus goed... Dat prima. Het is één ochtend in de week. Ja. En hebt u dan maar ook uh, op dit moment uh, iemand die u uh, regelmatig ziet, die misschien wat langer in het ziekenhuis verblijft? Ja, dat hangt er echt vanaf uh, ja, hoe ziek uh, iemand is. Hè? Ja. Als uh, uh, het kortdurende verblijven zijn, ja, dan zie je de mensen één keer. Maar bouw je ook wel eens een, een, een beetje een band op met iemand? Jawel, ja hoor, ja. Ja, en dat is heel fijn, want uh, ja, je moet kunnen luisteren, hè? Ja, ja. Want kijk, ik zie die, uh, die tijdschriften, ja, het is natuurlijk heel gezellig, hoor. <laughs> maar uh, het is ook voor de mensen gezellig om ze in te kunnen kijken. Maar ik vind het nog het belangrijkste uh, dat je een gesprekje hebt. Ja. Huh? En... Dat daar heeft niet iedereen behoefte aan. Dus als iemand zegt van nou, uh, want ik vraag dat heel vaak, van uh, heeft u nog behoefte aan een uh, paardje? En, en ze zeggen nee, dan zeg ik nou dat is uh, prima. Maar heeft iemand er wel behoefte aan? Nou dan kan ik rustig een half uur zitten luisteren naar iemand. He, en dan zeg je af en toe wel iets, maar niet eens veel. En na dat half uur zegt iemand, ik ben zo opgeknapt. Hm, mooi. Kijk, en jo Johanna? dat is nou iets waar de verpleging gewoon geen tijd meer voor heeft. En u dus wel? In welk ziekenhuis kunnen we u treffen, mochten we daar uh, onverhoopt terechtkomen? <laughs> dat is in, de Zutphen, in het ziekenhuis. Goed. Nou, onthoud de naam dus, Johanna. En uh, ja, dan, dan kun je een tijdschriftje bij haar lenen. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag. Lucas Meijs, hoogleraar, eh, vrijwilligerswerk. Nog heel even. Er zijn natuurlijk verschillende soorten vrijwilligerswerk, daar hebben we het al over gehad. Zijn er ook mensen die die verschillende soorten combineren? Die bijvoorbeeld en bij een sportorganisatie, bij de voetbalclub of zo, eh, trainen zijn, bijvoorbeeld. En tegelijkertijd actie voeren door, voor de dierenbescherming? Ja, die zijn er wel, maar het is ingewikkelder om dat te combineren. Even een van de dingen die wel gebeurt is dat we zien dat mensen voor meer organisaties korter vrijwilligerswerk doen. Dat is een van de dingen die je duidelijk in de, in de, in de getallen. Terug begint te zien. Wat interessanter is, je af te vragen wat gebeurt er als je type organisatie met elkaar vermengt. Om het even heel simpel te maken, zijn er drie type organisaties. Het eerste is uh, wat we noemen de Mutual Support, sorry voor het Engels. Daar komen mensen bij elkaar die iets met elkaar delen. Een voetbalvereniging, een hockeyvereniging, de Nederlandse verzameling van Bugatti, uh, de Nederlandse vereniging van Bugatti verzamelaars, verzinners, wat theezakjes verzamelaars, mensen die allemaal suikerziekte hebben, anonieme alcoholisten. De tweede type, daar vallen, dus bij de eerste, val ik Leden en vrijwilligers samen. De tweede type is een dienstverlenende club, waar die mensen die geholpen worden niet dezelfde zijn als vrijwilligers. De zonnebloemen, het Rode Kruis, een ziekenhuis. We zijn van dit voorbeeld dat net voorbij kwam. En de derde type zijn de actievoerders, de campagnevoerders. En het interessante is dat dit drie type organisaties zijn, met ieder hun eigen organisatiedynamiek, die heel moeilijk te vermengen zijn. En ik weet niet of... Hoe komt dat? Nou, omdat eigenlijk voor die mutual support heb je vooral. Uh, wat, wat is dat in het Nederlands? Ja, gewoon anders had ik wel een mutual support. Punt. Oké, okay, gaat verder. Voor ons, door ons. Maar het, is, het gaat echt om het mutual, om het gezamenlijke. En dat betekent dat je daar mensen hebt die goed zijn in het bewaken van de sfeer en elkaar herkennen. Terwijl dienstverlening gaat om professionaliteit. Het gaat om echt gewoon een kwaliteit neerzetten. En uh, ja, campagne voeren, dat gaat echt om de barricade op zijn en meer van dat soort dingen. Dus voor. We hadden straks even over de dierenbescherming. In een dierenbeschermingscontext heb je dienstverleners die zorgen voor het asiel. En je hebt campagnevoerders die zorgen ervoor dat we om dierenrechten denken... en meer van dat soort dingen. De dynamiek van die twee groepen zijn totaal anders. In het dierenasiel gaat het om draaiboeken, gaat mm -hmm. het om tijd... gaat het om dingen moeten gedaan worden die ze mm -hmm. nodig zijn. Actievoerders zijn meer van we slaan s ochtends de krant open... we worden ergens boos over, we gaan de gang. Ja. Nou, denk eens aan een kerk. Kan ook heel gepland gaan trouwens. Maar die verontwaardiging, andere ja. types uh, nee, de, de, de, de die daarbij jouw, passen. Wat, wat, bij is die een, wat is een soorten. kerk? Zeg maar is een kerk een, een, een bijeenkomst op zondag? waar je met elkaar geloof beleid is een kerk zoals we straks al horen dat je realiseert van nee, kerk vindt buiten plaats. Ik moet wat doen. Dus dat je de Pauluskerk of wat dan ook buiten wat gaat doen. Mm -hmm. Of is kerk het campagne voeren en andere mensen overtuigen... dat ze zich bij jouw geloof moeten aansluiten. Mm -hmm. Dat is alle drie, maar er zitten drie keer totaal... verschillende soorten mensen die je daarvan nodig hebt. Verschillende een, soorten met een, mensen, Met echt ja. een ander soort persoonlijkheidsstructuur. Niet een ander soort vrijwilliger. Nog even een kijk in de glazen bol, want jij moet zo meteen weg... Ja. Waarom eigenlijk? Uh, omdat mijn vrouw de auto nodig heeft. Omdat oh. ze ergens in een ziekenhuis werkt. Ja, Kijk, kan ook gebeuren. Over 5 moet je weg, maar hoezo? Ja, nou ja. Ik zal niet al een afspraak hebben, maar de auto uh, die moet beschikbaar zijn. Okay. Ja, inderdaad. Vrijwilligerswerk in 2050. Hoe ziet dat eruit in Nederland? Nou, dat doet nog steeds ongeveer 43% van de Nederlanders vrijwilligerswerk. Dat zal op een aantal punten flexibeler zijn. En dat maar kan je zeggen, punt, omdat het cijfer, dat percentage eigenlijk al is. Het is nu al 20 jaar hetzelfde. Dus wat dat betreft uh, heb ik er alle goede vertrouwen in. Uh, er zullen wat nieuwe vormen bij komen, gekomen zijn die veel meer te maken hebben met internet en dat soort dingen. En dan zullen wat uh, uh, traditionele vormen omgezet zijn naar iets wat je uh, meer met mensen kunt verdelen. Even gewoon heel simpel. Toen ik mijn dissertatie deed, we hadden toen straks wel even, even de bellers over. Was een van de voorbeelden was uh, scouting. Het was een heel gebruik dat een scoutingleider kwam gewoon iedere zaterdag. Je ziet nu heel langzaam verschuiven dat een scoutingleiding niet meer iedere zaterdag komt, maar drie uit de vier zaterdagen gemiddeld kan 2,8 keer vanuit de vier zaterdagen zijn. Ja. Er is iets meer leiding gekomen met elkaar. draaien, ze nog steeds die groepen. Ik verwacht in 2050 dat het getaltje nog een stukje verder naar beneden is. Maar dat er nog steeds gewoon scoutinggroepen met vrijwilligers zijn. Ja, maar dat als het percentage gelijk blijft... mensen doen dan minder vaak vrijwilligerswerk, kan ik je concluderen. Dan heb je dus wel een... Dat heeft wel gevolgen. Nou, mensen zullen dan dus ofwel inderdaad minder uren vrijwilligerswerk gaan doen... Daar kun je nog iets over afvragen. Dat komt zo meteen even. Of bij meerdere organisaties kleinere dingen doen. Ja, ja. Okay. Maar je kunt je wel afvragen of het nou die obsessie... die we hebben met hoeveelheid uren vrijwilligerswerk... of die wel correct is. Mijn hmm. vrijwilligerswerk in de jaren tachtig... bestond uit het maken van een clubblaadje. En even afgezien dat het geschreven moest worden... moest het ook gekopieerd worden. Ja. En we waren met acht man... Rond, <lacht> liepen rondom twee van die... Strijkplanken, dat blaadje bij elkaar te rapen. waren dus met z'n achteren. Dat was niet zo efficiënt. Maar al 32 maar, uur ja, bezig. Toen wel. Toen wel. Toen wel. Toen wel. Toen moest dat Dus Als, uh, ja. je, wil, als, je, als je wilt er meer uren vrijwilligerswerk geproduceerd worden... dan moet je alle elektronische blaadjes afschaffen... en weer teruggaan naar papier. Dus, dat is een beetje onzinnig, maar dan ga je wel meer uren maken. Ja. Dus die obsessie met hoeveel uren maken... Je we, moet rekening houden met de modernisering van de samenleving. Ik hoop dat we in 2050 weer een stuk efficiënter zijn geworden... met een aantal van dit soort dingen. Ja. En tot slot nog eventjes, wat is de invloed van de vergrijzing op de ontwikkeling? Nou in ieder geval dat, dat, dat er op de korte termijn alleen nog al meer uren en meer mensen beschikbaar komen. En we gaan op de lange termijn zien wat dat betekent. Maar wat denk je, 2050? Nou ja, er zijn hoofdvoorspellingen die zeggen dat in 2050 we, we, we behoorlijk oud worden. En heel lang vitaal oud worden. En dan een paar jaar moeite hebben met, met, met ons leven. En het heel zwaar zal zijn. Maar dat we dus veel langer mee kunnen. Om gewoon eens één ding te noemen. Twintig uh, jaar terug was het op je, je 50ste, nou nee, sorry, 60, 65, 70ste... kwam er staart tevoorschijn en zat je aan huis gebonden. En moest je vervoerd worden, allerlei mensen. En nu uh, op je 70 ongeveer. En je krijgt staart, dan krijg je een operatie. En dan kan je jarenlang vooruit. Ja. En ben je weer beschikbaar als vrijwilliger in plaats van als... We worden, langer, uh, we worden ouder en ook gezonder ouder. Ja, en vitale en ouder. Waardoor je, je dus langer zijn, ja. vrijwilligerswerk kunt gaan doen. Ja. Helemaal. Okay. Hartelijk dank. Uh, dat was Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk... van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nu gaan we naar huis, hè? De Ik ga u. De auto moet naar de dan vrouw. Dan... <laughs> dat was het <laughs> ook. Uh, zometeen praten we verder met Mark Molena. Hij is dus werkzaam bij de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk... Ja, zoekt u misschien nog vrijwilligerswerk, dan kunt u het ons laten weten. U kunt bellen 0800 1121, dat nummer is gratis. En dan komt u in contact met Mark. En hij kan u op de radio straks verwijzen naar de dichtstbijzijnde vrijwilligersorganisatie. We gaan ze dus eigenlijk Mark een beetje daten. Ja, nou, we gaan het in ieder geval even proberen. Hè. Is, uh, het is, uh, de digitale middelen zijn nog niet ideaal. De... Er kan nog voor wat effecten je. worden. Dus uh, we gaan het zien zometeen. Uh, vrijwilligers daten, dat doen we zometeen. Wilt u meedoen? Meld u aan 0800 1121. En uh, dan gaan we nu weer, laatste keer geloof ik hè. Yes. Naar nou, Ewout Kieft. Wat ga, je wat ga je spelen? Ik ga een nieuw nummer spelen. Ik moet nog wat, wat bijspieken. Bij, bij oh ja, je hebt uh, songtekst hier voor ja. je. Ja. Het heet uh, Denk ik uit de droom. Nog één keer. Uit de droom. Oh, Denk ik. Weet je ja, nog niet zeker. Dat dus is de, de werktitel. Ja. Okay. Komt ie. Neem me zoals ik. Ze vraagt het niet, ze draagt het op Ze loopt door een vieze gang met schoenen dozen Uit eenen van raapse foto's op Ze staat naast een troon en luipaardvel. fel Op de ander in een vissenkom. Zoekt de verschillen Ze lacht, mist een tand Waar komt me dit bekend van voor? Ik leef op vlees en alcohol Ik draag mijn lichaam als een pest ik weeg het meest op vrijdag en ik mis aaien op mijn bol. We staren naar een lichte deur, de wachtkamer zit altijd vol. Met mensen met een klok op schoten, wij ze schieten langzaam door. Wie was dit zweet van mijn hiel en van mijn vreef is u? Zomerzon achter de kade Schiet scheerlicht naar je stoppelkop De schaduwen op de grond Vertragen, licht daalt neer Het stof waait op, je vraagt je af Waarom je twijfelt wie je bent Wie je had moeten zijn Je staat goocheltruks te doen op een Leeg industrieterrein Een vlek van vukel, stak van verf De as ligt rustig op de grond De krant uitgerukt van veld Tot velden, regen lost het Altijd op, wie wie was het zweet van mijn heen. Rijkt kruidig in de ochtend Je speeksel om flauw achter in je mond Je ledenmaat zwaar beladen Je bloedzak langzaam naar de grond De grond van auto's in de verte Laat me bloemkool weten, geeft me kippenvel Je bent een bloedzuiger voor elkaar En een aderlating voor jezelf Verliezen is een kunst apart Winnen een gevarenpost Als de laatste de eerste zijn Is de eindstreep bij voorbaat rond Wie was de zwee van mijn hiel, van mijn vreef Is er iemand hier die me uit de droom wil helpen? Wie was de zweet? Van mijn hiel, van mijn vreef Is er iemand hier die me uit de droom wil helpen? Ewout Kieft. Mooi nieuw nummer hoor. Was het de eerste keer dat je hem live speelt? Ja. Ben je tevreden? Ja. Prima. Nou, dat is mooi. Ik ook. Dat is mooi. Ik zal hem, zetten. Ik zal hem op jou omzetten als ik jou... was. Ja, we, het moet nog opgenomen worden. Ben je er nog ja. bezig? Uh, ja, we brengen uh, met de, de harde liefde trouwens... Dat is ook nog wel uh, uh, een EP'tje uit. Project wat uh, jij doet, hè? Ja, dat is uh, als we in bandvorm spelen, dan heten we zo. Ja. ja. Succes. Dankjewel. En bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Ja, vrijwilligerswerk, daar hebben we het over. En uh, er zijn vast mensen die uh, vrijwilliger willen worden... maar nog niet weten wat ze gaan doen. U kunt bellen. En uh, Mark die zit hier uh, om, om u te koppelen aan een vrijwilligersorganisatie. Zit hij met zijn laptop voor zich. En uh, ja, dan kan hij u helpen. Dan gaan we daten. 0800-1121. We gaan naar uh, Mara. Goedenacht. Ja, goedenacht. Voelt u toevallig um... vrijwilligerswerk op dit moment? Uh, ik heb. Nee, ik ben gestopt. Ik zoek wel weer, maar dat kan ik zelf wel, denk ik. Oh. Ik, heb, uh, ik wou even vertellen dat ik. Ik heb twaalf jaar vrijwilligerswerk gedaan. bij een organisatie die zichzelf ingehaald heeft. Die is ingehaald door de tijd. Oh. Ik heb gewerkt bij uh, de ATAS, dat is de Amsterdam Tourist Assistance Service. Ja. En dat is een organisatie die in het leven geroepen werd. Uh, door de politie Amsterdam. En wel um, uh, door de noodzaak dat er in Amsterdam natuurlijk, overal, maar ook in Amsterdam, werden er ontzettend veel, ik heb het nu over toeristen, beroofd. En dan waren de, bijvoorbeeld, ik gaf als voorbeeld, uh, er is iemand die moet smiddags op zijn vliegtuig terug naar Buenos Aires, Argentinië. Die loopt ochtends, uh, wordt die beroofd op het centraal station. En die heeft geen ticket meer, die heeft geen uh, paspoort meer, die heeft ja. helemaal niks meer. Ja. En gaat aangifte doen bij de politie. En de politie neemt dat op. En die weet verder niet wat hij met die mensen moet doen. Daar hebben ze ook geen tijd voor. En wij waren een organisatie die contacten hadden met consulaten, met Schiphol, met de Maratiocee, met de uh, Western Union. En wij zorgden ervoor dat die smiddags toch nog op het vliegtuig kon. En dit vrijwilligerswerk en... is dus niet meer nodig? Maar waarom niet That meer? Is, nou, het is... Uh, ...eigenlijk ingehaald, dat waren mensen die waren totaal ontredderd. Die, gingen, die konden eventueel met hun laatste dubbeltje naar een telefooncel gaan. Maar tegenwoordig uh, heeft iedereen een uh, telefoon, een smartphone... Een, uh, ja, als die niet gestolen zelf... is. Ja, als hij niet gestolen <laughs> is, toch? Ja, de mensen zijn gelukkig ja. veel zelfredzamer geworden. Ja. En toen uh, waren de mensen, we hadden het waanzinnig druk... En we hadden dus mensen van de, over de hele wereld. We, moesten, we, we hadden een groep van 35 mensen. Die. Uh, we hadden zo'n beetje. Uh, we hadden heel veel talen ter beschikking. Iedereen sprak wel een paar talen. En uh, we hadden dus die connecties. Ze werden gesponsord door de. Uh, door Amsterdam vaak uh, als mensen moesten wachten op hun geld, wij konden je kon binnen anderhalf uur kon je geld uh, laten overmaken als je uh, contact kon hebben met thuis. Hm. Uh, wij hadden een soort huiskamer, we gaven ze eten, we gaven ze ze konden wachten bij ons, um, ze konden daar zitten, ze konden tv kijken en, en wij deden we hadden computers, dus dat ja. was nog dat ik op latere leeftijd en, nog met computer leerde omgaan. En Mara, je bent daar dus mee gestopt, want die organisatie die de organisatie is opgeheven. bestaat dus niet meer. En nu zoek je iets nieuws. Je zei, ja, ik kan het zelf wel vinden. Veel vrijwilligers zijn natuurlijk heel zelfstandig. Dat bleek ook wel tijdens de gesprekken net. <lacht> dus dat is heel mooi. Maar ik wil toch eventjes met u kijken als u het goed vindt naar ja, wat bij u zou kunnen passen. Mark Molenaar ja. zit hier. Hij is van de Vereniging Nederlandse <lacht> Organisaties Vrijwilligerswerk. Zit hier okay. met een laptopje voor zich. Zullen we <lacht> toch even gaan daten? Nou, laten we daten. Nou, dan, dan uh, ga ik er even tussen weg. Uh, en dan uh, zou ik zeggen, veel precies, maar Misschien uh, eerst even <laughs> kennismaken. Ja, ik, ik, wil, ik, wil, ik wil eerst eventjes wat aan je vragen. Want je, je woont dus blijkbaar in de buurt van Amsterdam, of niet? Ja, ja, ik woon in Broek in Waterland, vlak bij Amsterdam. Ah, oké. Okay. Uh, uh, ik, ik ik, zelf kan ik je natuurlijk helemaal. helemaal zit, ik, ik zit niet in Amsterdam en ik weet niet wat ik ga doen. Dus ik kijk nu op de, op de website van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. Hoe heet die website? Ja, ja die ken ik ook. Oh, en ja. uh, daar ja. kom je via vrijwilligersnetwerk.nu, zie ik hier. Ja. Mm -hmm. En uh, wil je meer weten wat de Vrijwilligerscentrale Amsterdam doet, dan ga je naar www.vca.nu. Bijna elke plaats in Nederland heeft dus zo'n centrale. Hè? Dus, Goed om te weten. Dus heel handig om te weten. En, en Mara, wat ja. zou jij leuk vinden? <laughs> nou, ik zou, ik zou uh, een man. leuk vinden. <laughs> wat zeg je? Ik zei een man. Een... Ja, ook. ook. Of een vrouw. Dat of is, een is vrouw. nou wel een ouder, ouderwetse benadering. dit Ja, nee een man. Maar in mijn leeftijdscategorie vind ik dat er veel meer leuke oude vrouwen zijn dan oudere mannen. Dat vind ik in elke leeftijdscategorie. Maar goed, dat terzijde. Wat voor soort vrijwilligerswerk zou je leuk vinden, Mara? Um, ik wil contact met mensen, eventueel talen. Ik heb ook een taalachtergrond. Uh, ik heb ook een medische achtergrond. Um, uh, ik zat zelf te denken, ik ben op dit ogenblik niet zo ermee bezig. Maar oh. ik, ik, ik wil weer terug verhuizen naar Amsterdam. En ja. daar wil ik daar in ieder geval uh, vrijwilligerswerk gaan doen. Eh, nou, uh, ja. en wat, zou wat zou bijvoorbeeld je doelgroep zijn? Wil je, uh, wil, wil je iets met, zou je iets met culturele minderheden willen hebben? Of dak- en thuislozen? Ik zit een beetje voor te lezen van de website. Ja, iets ja. van... Nou, meer uh, culturele minderheden in zoverre. Ik zou wel taallessen kunnen geven. En uh, dat heb ik trouwens al gedaan gedeeltelijk. Dat ik uh, asielzoekers uh, of, of hm. uh, mensen die moesten inburgeren... gaf uh, ik Nederlandse les. Eh, Mark, ja. aan wat voor soort vrijwilligerswerk is nou de meeste behoefte in zo'n algemeenheid in Nederland op dit moment? In zo'n ja. wat? De, de meeste behoefte? Aha. Wat voor soort vrijwilligerswerk? Eerlijk gezegd, ik zou, ik zou geen flauw idee hebben. Want het is echt. Uh, uh, de, de, het verschilt echt per organisatie. Maar zoals Lucas al zei bijvoorbeeld: hè, er zijn heel veel uh, vrijwilligers in de sport nodig. En bij heel veel sportverenigingen hoor je ook de klacht: ja, we kunnen niet genoeg vrijwilligers krijgen. Ja. Hè, slecht contact vaak met, uh, met hun eigen leden. Uh, uh, maar ja, het, het, het is. Het, het scala aan vrijwilligersorganisaties is zo verschrikkelijk breed. En uh, dat is uh, op elk vlak van, uh, van de Nederlandse maatschappij is gewoon iets aan vrijwilligerswerk. Dus ik kan niet zeggen waar nou direct heel erg veel behoefte aan is. Nee. Ik, ja. ik kijk hier op die website en ik zie uh, allerlei stichtingen. Global Dance Lab heeft een uitvoerend bestuurslid nodig met uh, organisatietalent. Uh, nou, dat is global. Dus ze heeft wel iets met culturalisatie te maken. Maar je wil natuurlijk graag iets met talen. Gezocht taalcoaches voor mixen in mocum. Kombi wel, wijkpost Oud West. Ja, dus dat... Voor mixen, dat, dat, ja. dat stond ik niet het laatste. Ja, dat, ja dat, zo heet dat Mixen in Mokum. Ik zou eens verder moeten lezen. Ja. ja. Maar wil je tegelijkertijd... Gewoon oh, een naam hoor. Wil je ja, toch klinkt best goed hè. Ben je trots op Amsterdam en vind je het leuk om kennis over de stad te delen met anderen... en wil je tegelijkertijd met de nieuwe Amsterdam de Nederlandse taal oefenen... geef je dan snel op voor Mixen in Mokum. Nou weet ik waar dat mixen op slaat hè. Dus gaat... Ja, ja. Dus uh... ja. Nou goed, dat staat, hier, dat staat hier gewoon op die website van die vrijwilligers. En wat, wat, moet, wat moet Mara dan doen als ze dit leuk zou vinden? Hoe werkt dat? Nou, kijk, ik, ik, ik ga eerst even kijken. Want wat heb je dan nodig? Hè? staat er ook bij. Wat ja, ga je je, je doen? kunt niet zomaar worden ook natuurlijk. Nee, je moet kan wel, wel wat kunnen. Je moet wel wat kunnen. En je, er staat ook bij wat je ervoor terug zou kunnen krijgen. Dus uh, nou, er wordt in ieder geval, Je bent dan gedurende zes maanden zou je een taalcoach zijn. Minstens één keer in de week. Gemiddeld zo'n anderhalf uur. Dus dat is nog eens uh, al te veel. Oh. en uh, je moet uh, kennis van de stad hebben en je moet je goed in het Nederlands kunnen uitdrukken nou volgens mij zit dat wel oké okay bij jou en je hebt goede sociale vaardigheden en ik denk dat dat ook wel oké okay zit als je zeg maar, toeristen die verdwaald zijn gewoon een ja. beetje weer uh, hun eigen land uh, uh, kunt laten opzoeken <laughs> en wat krijg, ja. je, wat krijg je ervoor terug omgang met mensen uit andere culturen omgang met onverwachte onbekende situaties die voortkomen uit cultuurverschillen en je komt in contact met een uh, andere leefwereld. Het uh, op het lijf geschreven, toch? Toch? Zal ja. ik? Ja, zou het wat zijn, Mara? Ik. Uh... Ik het zou wat zijn als ik uh, niet nog een jaar uh, niet echt vrijwilligerswerk wil doen. Maar ah, ja. dit in, in deze richting zou ik zeker wat zoeken. Het is precies. Het is, uh, het is werkelijk mij op het lijf geschreven. Ik, nou. ik uh, spreek een aantal talen. Ik kan met mensen omgaan en met buitenlanders omgaan. Ik hou van Amsterdam, daarom ga ik ook terug. Dus. Ik vind het mooi, Mara, dit is een hele mooie afsluiting ja. van deze twee uurtjes over vrijwilligerswerk. We hebben jou eigenlijk gewoon aan een uh, nieuwe. Job ge, ge, geholpen. Bellen met die vrijwilligerscentrale in Amsterdam. Ja, ja. Bedankt Mara voor je verhaal. Mark Molenaar ook heel erg bedankt. En Lucas Meijs die hoorde u dus ook. Hoogleraar vrijwilligerswerk. Zometeen dan zijn we terug. En uh, dat is dan met het laatste uur Dit is de Nacht. We gaan even vliegen over de wereld. We spreken onder meer met China correspondent van de NOS. Uh, Marieke de Vries. En uh, we gaan ook uh, naar Zuid-Afrika. Dat zometeen in het laatste uur. Dit is Nacht. Heel erg graag tot zo.